Dat zouden we heel prettig vinden. Dank je wel, dank je wel. goed, het beste. Zo, hij doet het. Oh. Wandelen of fietsen jullie wel eens in het weekend, Tjitsken? Ja, tuurlijk. Waar naartoe bijvoorbeeld?